11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. De Gids.fm presenteert zometeen het verdrietige lot van afgewezen asielkinderen. En gebruiken amusementsprogramma's onder valse voorwenselen aan de kaffe-methodes. Het nls met Doral Megens. De oppositie in de Tweede Kamer reageert kritisch... op het pleidooi van PvdA-leider Samsom om geld weer te laten rollen. Volgens Samsom moeten pensioenfondsen, woningcorporaties, banken, beleggers... maar ook particulieren geld vrijmaken en uitgeven. Het kabinet moet maatregelen nemen om dat te stimuleren. D66-leider Pechtold vindt dat de coalitie eerst meer duidelijkheid moet geven... voordat mensen worden opgeroepen geld uit te geven. SP-leider Roemer noemt het een paniekreactie ook de ChristenUnie en de SGP zijn kritisch. Zij menen dat de oproepen om het geld te laten rollen voorbij gaan aan het feit dat er sprake is van een schuldencrisis. De economische krimp over het eerste kwartaal van dit jaar is sterker dan verwacht. Dat meldt het CBS in een zogenaamde tweede raming. De krimp kwam uit op 0,4 ten opzichte van een kwartaal eerder. In mei ging het CBS nog uit van een krimp van 0,1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 Deze bedrijven vallen onder een speciale afdeling die bedrijven in grote financiële problemen helpt met vaak ingrijpende maatregelen. Banken zeggen desgevraagd dat het aantal MKB-bedrijven dat onder bijzonder beheer valt veel hoger dan normaal is, maar wel aanzienlijk lager dan de 25% die Biesheuvel noemt. Alleen ABN AMRO komt op dat percentage omdat het veel risicovolle leningen heeft overgenomen bij de inleiding van Fortis. De oudste dochter van Nelson Mandela heeft de familie bijeengeroepen voor overleg... meldt de Zuid-Afrikaanse krant de Soweten. familieberaad is in Kounou, het geboortedorp van Mandela in de Oostkaap. De 94-jarige Mandela ligt sinds 8 juni in een ziekenhuis in Pretoria. Afgelopen zondag bracht president Zuma een bezoek aan de oud-president. Daarna zei Zuma dat Mandelas gezondheidstoestand kritiek is. De Italiaanse Fiat heeft invallen gedaan bij 41 voetbalclubs... ...veronder 18 clubs in de Serie A, de hoogste divisie. De clubs worden verdacht van belastingontduiking en witwassen... ...bij het kopen en verkopen van spelers. Wat er in beslag is genomen is niet duidelijk. Ook is niet bekendgemaakt welke clubs worden onderzocht. Ook 12 spelersmakelaars zouden zijn verdacht. Behalve de clubs uit de Serie A worden 11 clubs uit de Serie B onderzocht... De twaalf overige voetbalclubs komen uit in lagere competities. De doorzoekingen volgden op een verzoek van een rechter in Napels. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De meeste wolken en buien trekken over het zuidoosten en oosten. In het westen en noordwesten blijft het overwegend droog. Er schijnt de zon het vaakst. Het wordt vandaag 15 tot 18 graden. En morgen en donderdag verandert er weinig. Ons dolheid in Spanje zometeen in de gids.nl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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Nederland zet regelmatig vluchtelingengezinnen uit... omdat ze geen recht hebben op verblijf hier. Terug naar het land van herkomst dus. Maar de kinderen uit die gezinnen hebben dat land vaak nog nooit gezien... en kunnen er niet aarden. Sinan kan. bezocht die kinderen voor de documentaire uitgezet. En vanavond is deel 1 op de televisie. U kent die programma's wel. Er wordt ingefilmd met een verborgen camera... of telefoongesprekken worden opgenomen zonder het te melden. En dat zijn dan niet alleen nieuws- en actualiteitenprogramma's... maar ook nieuwsprogramma's. Maar, ik bedoel, amusementsprogramma's zoals Split of Rambam. Hoe ver mag dat gaan? Daarover debat. En kinderopvang is de laatste tijd flink duurder geworden. Daardoor hebben veel centra het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Dus wat doen ze? Van alles om nieuwe jonge ouders te lokken. Zometeen een bezoek aan de kinderopvang IJsvrij in Rotterdam. En voor een online bezoek aan deze studio... surf naar degids.fm Er is hondsdolheid, ook wel Rabius genoemd, geconstateerd in Spanje. Vakantiegangers worden daarvoor gewaarschuwd. De Nederlandse voedsel en autoriteit wijst op de risico's... voor mensen die hun huisdier meenemen. Hoe gevaarlijk is hondsdolheid voor mens en dieren? En wat als de ziekte naar Nederland komt? Aan de telefoon hondenkennen Martin Gaus. Meneer Gaus, goedemorgen. Goedendag, hallo. Is het gevaarlijk? Um, nou, het, het komt gelukkig ongelooflijk weinig voor. Maar goed, in Noord-Spanje, aan de kant van de Middellandse Zee... Uh, is het gesignaleerd. En wat betekent dat? Um, dat een, meestal honden... Uh, die zwerfhonden die daar rondwandelen, soms zijn het vossen, soms zijn het ook andere roofdieren. Maar het, het ligt hoofdzakelijk in, in de, de kennis van bij, bij honden. Uh, die zijn geïnfecteerd en men weet nooit precies hoe het komt. Het kan van een vleermuis geweest zijn, het kan van iets anders geweest zijn. Maar wat er gebeurt er? Op het moment als zo'n dier geïnfecteerd is, dan zie je in het begin niets. Na verloop van tijd gaat die infectie, die, vind, die virusinfectie, vindt plaats in de hersenen. En dan ga je de symptomen zien. De symptomen die je bij, bij honden heel vaak ziet... is dat ze, ze worden verschrikkelijk rusteloos worden. Um, je ziet ook dat er hun staart bijvoorbeeld naar één kant gaat staan. Um, heel veel speeksel. en een hele hoop nadigheid. Je ja. ziet dat die dieren echt iets aan hun hersenen hebben. En nou is het grote probleem als iemand gebeten wordt door zo'n hond of het speeksel van zo'n hond... komt in een wond van iemand... of op de slijmvlies van iemand... zo'n hond, om wat voor dan die geïnfecteerd is... en nog niet zo ernstige symptomen laat zien... Eh, die ligt in je gezicht... en eh, nou, dan, dan gebeurt er iets... wat heel lullig kan zijn. Wat, wat betekent dat? Dat je binnen de kortste keren... Eh, je moet laten onderzoeken... Je, als het enigszins kan... moet je proberen... onmiddellijk behandeld te worden... Ja. Maar wat ook nog heel vreemd is, dat die, dat die, die virusinfectie die in je hersenen terecht komt, die kan, die kan een incubatietijd hebben van een paar weken tot wel twee jaar. Dus het kan heel lang kan het sluimeren. Maar op het moment, als je dus gebeten wordt, op een plaats vlak bij je gezicht, zit het vlak bij je hersenen... ...en dan kan het heel snel eh, ergens naartoe lopen, waar, of naartoe vloeien, zoals naar je hersenen... ...waardoor alle problemen naar voren komen. En wat krijg je dan? Gaat dan ook de staart bij mensen raar hangen? Nou, wat er gebeurt bij mensen, dat je ongelooflijke koorts krijgt... ...je wil niet meer eten, je wordt verschrikkelijk misselijk, je krijgt hoofdpijn... nou, als je dat al hebt... Als je dus de infectie al plaatsgevonden ja. heeft en dan in je je hersenen ben je reddeloos, is het hopeloos, dan ga je dood. Maar nou waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op de risico's uh, voor mensen die hun huisdieren willen meenemen naar dat gebied. Is dat juist? Nou, kijk, op het moment als je, je honden geënt zijn tegen onze dolheid, um, dan zijn ze in principe zijn ze immuun. En zijn en als ze huisdieren dan in, dan... altijd ingeënt tegen onze dolheid dan? Nou, bijna iedereen die zijn hond meeneemt naar het buitenland, die laat zijn hond enten tegen onze dolheid. Heel vaak was het ook een internationaal voorschrift dat je je hond moest laten enten. Maar sinds die EU-regels is het soms meer wat soepel. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld moet je hond tegen hondsdolheid geen zijn. En dan moet je het ook laten zien door middel van een, een spellingtje dat ze om een hals heen hebben. Zitten. En in Spanje? In Spanje is dat dus kennelijk niet zo. Ik heb er even niet naar gekeken van hoe het in Spanje is. Maar omdat iedereen het roept uh, dat het niet helemaal verplicht is... denk ik, gut, hoe zou dat zitten? Dan, dan moeten de mensen wel even bij de dierenarts vragen van hoe dat zit. Even wat heel belangrijk is. Als men nu gebeten wordt door een hond die Rabia zelf... iemand maakt zich eigenlijk zorgen... De, er zijn allerlei vaccins te, om het probleem op te lossen. Je kan ook antistoffen krijgen, kan je ingegeven ge, in worden in je lijf... waardoor het probleem zich niet bij jou gaat openbaren. Dus met andere woorden, er zijn wel behandelingen mogelijk. Dus je gaat niet allemaal meteen ruksigloos dood. Dus Schiet u ervan de, dat die ziekte voorkomt in een Europees land, meneer Gaus? Nee, het komt bijna helemaal niet voor. Het is de laatste twintig jaar is er vrijwel helemaal geen uh, Rabiërs ongezien. Uh, de, de, in Nederland is, komt Rabiërs helemaal niet voor. In Duitsland komt Rabiërs niet voor. In heel Europa niet. Dus nog één keer, eens een keer een hond uit Marokko is, uh, uh, of is iemand gebeten door een hond die Marokko waar Rabiërs naar voren toe kwam en die meneer is ook overleden. Maar in het algemeen is het uh, uitgeroeid. En dat het overwaait naar Nederland. Is die kans te verwaarlozen? Nou, kijk, het gaat niet door de lucht. Nee. Het gaat al door van één op één. Dus met andere woorden, ook niet door de adem. Het gaat door middel van speeksel of een hondenbeet. En 99% van alle gevallen waar rabius overgegaan is op mensen, is vrijwel altijd via honden geweest. Katten kunnen het ook krijgen. En er zijn ook mensen die zien een, bijvoorbeeld een, een vleermuis liggen en denken wat is een schattig vleermuisje. En die kan dan ook rabius hebben. Alhoewel in Nederland is het een kleinere soort. Vleermuis uh, die dat probleem helemaal niet heeft. Wat dus, raadt u aan? Is het nou uh, gewoon beter om je huisdier maar thuis te laten als je op vakantie gaat? Ja, nietwaar. Gewoon meenemen. en Hup, laten en te tegen tegen hond doorheen. En gewoon even goed in de gaten houden. Had, dat je idee. Idee. Had ik je idee. Vo vo vo vo voordat je het weet uh, is uh, één hond maakt de hele wereld in paniek. Zo erg is het ook niet. Martin Gaus, hartelijk dank. Alsjeblieft. Dag, dag. Dag, De De Gids.fm Kinderopvang. Dat kan ook anders. De Rotterdammer Jos Verveen bedacht een alternatief voor de traditionele buitenschoolse opvang. Na school gewoon lekker in een jeep naar een garage bijvoorbeeld of naar de bloemenveiling of naar een bakkerij. Verveen is de oprichter van ijsvrij met een korte ei. En verslaggever Robert-Jan Boy gaat kijken hoe die ijsvrij methode precies werkt. Als je niet blijken maken, want jij bent vorige keer mee geweest. Hè? Ja, als je niet nou, Er is maken, enige verwarring op het de schoolplein de van basisschool, mee. locatie Muurpier. Kinderen stromen naar buiten. Ja, maar jij wel. Tegelijkertijd gaan de ouders erop ja, af. Hier staat een jongetje. Ga jij nou mee of ga jij niet mee? Dat weet ik niet. Hij mag mee. Hij mag mee? Ja, we hebben een zieke. Dus. Uh... Dan mag er iemand invallen. En dat, is altijd, dat is pas echt ijsvrij dat het een verrassing is. Want uh, zeven gaan mee de jeep in zometeen? Ja, we kunnen zeven kinderen. We hebben twee ja. begeleiders. Ja. Dus er uh, is ja. dus, nou, dus eentje ziek. Ja. En dan, uh, ja, dan plukken we er even van het schoolplein in overleg met ouders. Zo doen we dat. U hoort het net meneer. Ja, Zo ik Een grote verrassing. Maar ik vond het hartstikke leuk. U had zich opgegeven voor de, dit initiatief? Um, ik ben geïnteresseerd in dit initi initiatief, Aha. maar ik zie dat het een hele goede lobbyactie is. Uh, de kinderen eerst laten wennen ja. en dan gaan ze vanzelf door. Wat zou het voor meerwaarde kunnen, bieden? Niet? Nou, ik vind dat het heel, uh, het is heel toegankelijk, uh, verrassend, altijd anders. Dus voor de kinderen is het leuker dan... Uh, uh, vroeger ze hebben ze op, op normale opvang gezeten, ze hadden ze ja. ieder eigen hetzelfde. Ja. En dit is veel uh, afwisselender. Dus voor de kinderen is het leuker. Schoolreisje. Ja, het is een kleine Precies. Het is echt een uitje. Het is echt een uitje. Dat vind ik leuker dan op opvang dat ze echt naar de ruimte toe gaan en altijd hetzelfde doen. Ja, je mag pas om half vijf spelen. Je moet heel de tijd aan tafel zitten. Tot half vijf. Nou, we gaan maar eens even op pad. Spannend. Je ja. weet, weet niet waar hij naartoe gaat. Geen hoor. idee. Geen idee. Ik geef hem hopelijk een goede handen. Ik hoop dat hij uh, veilig voor terugkomt. Daar zijn we. Ja. Moet je horen. Ik zit. Ik geef een kaartje aan. Ah, oh, oké. Okay. Ik zag jullie rijden. Ja. Over de Erasmusbrug. Ja. In de buurt van Luxor, het ja? theater. Ja. Ja. Ik zag jullie keten in de auto. Ja. ja. Het was een gezellige boel volgens mij. Ja. Ja. ja. Is dat altijd zo? Ja. Ja. Waar zijn jullie al geweest? Oh, heel vroeg. Noord-eiland, uh, bij de kapper Bij de bloemenveiling. En, en dan, als ik iets doe vandaag en dan weer ga slapen, dan weet ik nooit meer wat ik heb gedaan vandaag. <grijp> als je iets gedaan hebt, weet je niet meer wat <grijp> ja, je hebt nee, gedaan. Nee, maar als ik ja, iets ja, doe, ja, bijvoorbeeld ja, vandaag, ik ga naar het en dan ga ik weer slapen en dan weet ik niet meer wat ik heb gedaan. <truimert> Alles onder controle hier. Ja, gaat goed. Jij probeert de boemers bij elkaar te houden. Ja? Dus we gaan voor maximale vrijheid. Het enige wat voor ons wel heel belangrijk is is veiligheid. Dat houden we altijd extra goed in de gaten. Daarom hebben we ook vier ogen. Even onder ons, waar gaat de rit nou naartoe? Nou, we gaan naar aan de overkant zaten ja? Lantaarn venster. En Dat ja? is een, uh, een bioscoop, een culturele bioscoop in Rotterdam. Ja? En dan gaan ze niet voor de schermen kijken, maar ze gaan achter de schermen kijken. Maar niet verder verder. Ja. Zo, ik zag al de auto voorbij komen. Maar je hebt nog een omweggetje gemaakt. De directeur van de bioscoop, ja, neem ik aan hier. Ja, natuurlijk. Ja, ja, nee, een hoge plaatsbezoek, toch? S He? U kreeg het de vraag van uh, meneer Verveen om... Uh, jo toe... Jos en ik werken graag samen. Ja? Als het om kinderen gaat, dan uh, staan we bij iedereen open. We kennen elkaar. Tuurlijk, Jos is een belang belangrijk politicus in Rotterdam. Uh... D66-graadslid. Ja, ook. Ja, Vanuit dat al veel deuren open gaan om dit soort... Uh, nee, nou, dat ja, de is. De deuren gaan uh... open voor kinderen. Nee, is gescheiden. Er zijn behoorlijk wat bedrijven en instellingen in Rotterdam uh, die meewerken, zowel ja. commercieel, niet commercieel, echt van alles en nog wat. Ja. Um, dus dat is echt een hele bonte mix. Maar we zijn hier een keer eerder geweest met de Dinsdaggroep, dus vandaar dat we elkaar kennen. Maar het gaat om bioscopen, niet om. Uh... Wij van spreken een soort Eftelingen en zo. Dat soort. Nee, pretparken, pretparken zitten niet bij. Ja, dat is maar criterium, alles wat je met de ouders kan doen, dat, uh, dat doen wij niet. En dat ja. zijn vaak ook de kijkjes achter de schermen in plaats van uh, voor de schermen. Dus we ja. zijn bijvoorbeeld ook een keer bij, uh, bij Blijdorp geweest. Mm. Maar dan gaan ze meer achter de schermen helpen met schoonmaken of uh, dieren eten geven. Of, uh, dus ja. niet de dingen die je met je ouders kan doen. Ja. Ja. Oh kijk! Nou zie je helemaal hoe de film vertoond wordt. Naast een hele dikke grote donkere camera kun je kunt door het raampje kijken, heel smal raampje. En dan kijk je zo die bioscoopzaal koop, in. Interessant. Ja, dat doet ze Dit willen we allemaal wel, uh, meneer Verveen. Nou ja, de, ja, de grap is, we krijgen ook aanvraag van ouders die ook heel graag mee willen. Ja. Maar ja, goed. Daar kan zo'n buitenschoolse opvang natuurlijk nooit tegenop. Hè? Nou ja, het is een keuze. Kijk, buitenschool, traditionele buitenschoolse opvang heeft natuurlijk een locatie waar ze heel veel geld voor betalen. Wij hebben geen vaste locatie, wij hebben gewoon onze treinwagens. Ja, ja, ja. ja dus ja, we hebben een andere formule. Is het niet voor de Happy View dat het toch wel wat ping-ping kost om dit uh, te doen? Nee, dat valt reuze mee. Het is 5 euro per maand uh, per kind uh, duurder dan het traditionele bezo. Dan vergelijk het echt met de goedkope bezo's. Maar we doen ook expres maximaal één dag per week uh, per kind. Dus ieder kind, een kind heeft bijvoorbeeld elke dinsdag of elke maandag ijsvrij. Want we willen ook niet al te zeer concurreren met de traditionele buitenscholse opvang. Maar we zien het meer als uh, nou ja, complementair of ter vervanging van één dag. Gaat in de markt. Ja, ik denk dat het ook, uh, ook andere formules uh, denkbaar zijn... Uh, ja. wat je nog allemaal nog meer in die vrije tijd zou kunnen doen. Dus dit is echt niet de enige wat uh, zou kunnen. Maar je merkt vanaf 7, 8 jaar... want echt voor de jonge kinderen is het op zich prima... om gewoon in een uh, ruimte met elkaar te zitten... maar vanaf ja. deze leeftijd willen ze echt naar buiten en de wereld ontdekken. En dat is ook eigenlijk een van de aanleidingen. Want als je nu in de grote stad kijkt... zie je eigenlijk alles wat met ambacht te maken heeft... dat het naar de buitenkant van de stad is uh, verdreven. Alles met regelgeving en vergunning. Dus meubelmakers komen ze niet meer op een natuurlijke manier tegen. Een bioscoopje loop je niet meer naar binnen. Binnen. Uiteindelijk is het ook gewoon natuurlijk business, hè? Ja, zeker. Nou hoor, en daar schamen we ons ook helemaal niet voor. Maar ons hoogste goed is wel dat we kinderen gewoon een hele mooie tijd naar school willen geven. En uh, ja, dat we daar proberen onze eigen boterham mee te smeren, daar, ja, daar hebben de ouders natuurlijk geen probleem mee. Maar het gaat dus in eerste instantie wel echt om de kinderen. Ik hoor het woord limonade. Het is tijd voor limonade. Oh oh, einde met een krokodil. Ja, hij is vrij. Dat is kinderopvang in Rotterdam. Die gaan met de kinderen naar buiten en laten ze de wereld verkennen. En de oprichter hoort u aan het woord: dat is de Rotterdammer Jos Verveen. Overigens uh, werden we net gebeld uh, door een ziekenhuis. Een neuroloog werkzaam daar. En die zegt dat uh, mensen die gebeten worden door een hond in het buitenland. binnen 24 uur naar een ziekenhuis moeten. Want na 24 uur uh, kan dat hele vervelende gevolgen opleveren. Dus binnen 24 uur je even laten behandelen in een ziekenhuis. En de vervelende gevolgen heeft u net gehoord in het gesprek met Martin Gauss. Hier is Fleetwood Mac. Don't stop. En dan werd het gezongen door Christine McVie en Lindsay Buckingham... geschreven door Christine McVie Don't Stop uit 1977... van het hele mooie album Rumors. Dronten mooi. Kerkhoek lelijk. Dronte groen. Kerkhoek bruin zand, modder. Dronte gras, alles. Bloemen. Kerkhoek stenen. Alles is mooi aan Dronte. Niks eigenlijk mooi aan Kerkhoek. Ik mis Nederlanders. Drop. zo, Energiedrank. Hagelslag, zo'n zo knofelsaus, joppie, patatje joppie. Dat was Ahmed, ja. een van de duizenden asielkinderen. die de afgelopen tien jaar door Nederland het land zijn uitgezet. Zelfs dronten is een paradijs vergeleken bij het Irakse Kirkuk waar hij de dagen zo goed mogelijk probeert door te brengen. Dit fragment dat kwam uit de eerste aflevering van de vierdelige documentaire Uitgezet... die de Vara vanaf morgenavond uitzendt op Nederland 2. Verslaggever Sinan Khan zocht uitgezette kinderen op in Afghanistan, in Irak, Angola, Armenië en Kosovo. En hij zit nu bij mij. Goedemorgen Sinan. Goedemorgen. Uitgezette kinderen opzoeken. Waarom? Nou, het is eigenlijk in 2011 begonnen toen ik uh, als verslaggever voor uitgesproken Varen werkte. Toen heb ik uh, de familie Karim opgezocht in Kirkuk. En daar ging het toen uh, niet zo goed mee. En toen ik terugkwam, toen dacht ik van god, we hebben eigenlijk in de afgelopen jaren duizenden kinderen uh, uitgezet naar allerlei verre oorden. Hoe gaat het eigenlijk met die kinderen? En het wordt niet gemonitord door de overheid, dus we weten het gewoon niet. Nee. En uh, ik dacht, nou, laat ik een programmavoorstel schrijven. En uh, dat uh, viel in goede aarde bij de varen. En morgenavond de eerste aflevering, oorlogskinderen. Wie, wie krijgen we behalve Ahmed nog meer te zien? Uh, we hebben ook nog uh, het jochie uh, Ali, Ali Naziri, uh, in Afghanistan. En we hebben Mariam Zamani, uh, een meisje wat ook naar Afghanistan is uitgezet. En zojuist beschreef Ahmed ontroerend de schoonheid van Dronten. Wat voor leven leidt hij daar? Nou, hij, uh, leest, hij woont in Kirkuk uh, in uh, Noord-Irak en het is daar erg gevaarlijk. En, uh, nou, wat hij, hij doet vooral niks eigenlijk. Hij zit nee. de hele dag thuis. Het is gevaarlijk om, uh, om, uh, om buiten rond te lopen. Hij gaat niet naar school toe omdat hij de taal niet spreekt. Dus hij doet eigenlijk niet veel. En het is vooral gevaarlijk vanwege het feit dat daar uh, veel olie wordt gevonden... en uh, daar zijn strijdende partijen. Uh, die dat met allerlei mogelijke middelen proberen in, in bezit te krijgen. Nou, ja. heb jij veel verhalen gehoord. Is er nou iets als een, een grootste gemeene deler... als je de ervaringen van uitgezette kinderen op een rijtje zet? Nou, dat ze allemaal terug willen naar Nederland. Allemaal? Ja, ja allemaal. Uh, ze willen allemaal terug naar Nederland. Ik bedoel, uh, de situaties verschillen natuurlijk per land. Uh, als je kijkt naar Kirkuk, het is daar erg gevaarlijk. Uh, maar als je uh, naar Angola kijkt, daar is een grote armoede. Ik bedoel, daar is een ander probleem. Ja. En in Kosovo is het niet gevaarlijk, maar daar is het uh, perspectiefloos voor kinderen. En Afghanistan? Uh, voor Afghanistan is het, uh, uh, is het, is het Afghanistan is ook gevaarlijk natuurlijk. Ook omdat, misschien, uh, omdat volgend jaar uh, de strijdkracht, Amerikaanse strijdkrachten zich terug zullen trekken. We hebben gehoord wat er vanochtend in Kabul weer gebeurd is. Ja. Ja. En, en een van die uh, jongens die jij bezocht hebt, die, die, wonen, die woont dus in, in Kabul. Ja, Ali Naziri, uh, die is nu twaalf, die was vijf toen hij uitgezet werd naar, naar Afghanistan. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat uh, even los van dat het erg gevaarlijk is in Kabul, dat hij toch wel zijn draai heeft gevonden in Afghanistan. Hij spreekt ook geen Nederlands meer. En hij heeft allemaal Afghaanse vriendjes en vriendinnetjes. Maar hij gaat de, naar school toe. Ali, überhaupt nog iets van Nederland dan? Heel weinig. Uh, ze hebben in Ter Aar gewoond. Uh, hij kan zich nog de buurvrouw Riet, uh, die weet hij nog, te, te vertellen. En uh, het vriendje Bas, waar hij nog fotootjes van, uh, van heeft. Omdat jij zegt, al die kinderen willen weer terug naar Nederland. Maar Ali dus kennelijk niet, of wel? Um, Ali zou graag terug naar Nederland willen omdat het er gevaarlijk is. Uh, uh, maar als, als het niet gevaarlijk zou zijn in Afghanistan, uh, zou hij misschien wel willen blijven. En de film laat ook mooi zien hoe dat gebeurt: hè? dat oppakken van, Nederland, van, van, van mensen, ja. asielzoekers, uh, uh, kinderen ja. en, en hele gezinnen in Nederland. Ja. En dan zeg maar, dat land uitzetten richting land van herkomst. Prachtige foto's. Ja. Ook heel erg heftig. Uh, want je hebt het over de foto's van, uh, van Ahmed, die uh, door Joost van den Broek zijn gemaakt, van de Volkskrant. Uh, maar in deel 4 hebben wij bijvoorbeeld het Armeens meisje Marianne... die uh, heel erg gedetailleerd uh, uh, aan ons heeft verteld hoe ze zijn uitgezet. En dat ze op een gegeven moment in detentie terecht zijn gekomen... en dat ze aan haar broertje van 4 moesten uitleggen... waarom ze niet buiten mochten spelen. Want ze zaten in een gevangenis. Ja. Ja, dat zijn van die dingen die, die erg veel indruk ook uh, op, op, op mij hebben gemaakt. Maar heb je ook kinderen ontmoet met wie het wel goed gaat? Uh, die, die zullen er vast zijn, maar die, die hebben wij niet gevonden. Uh, want wij hebben vooral... Je er niet naar gezocht? Nou, we hebben er wel naar gezocht. Uh, want uh, dat zou ook heel uh, goed en mooi zijn om dat te laten zien. Dat het dus wel goed kan gaan. En ook, dan kun je ook gaan kijken van uh, waarom gaat het dan ook goed bijvoorbeeld. Die hebben we niet gevonden. Waar, waar wij vooral naar hebben gekeken is gewortelde... Kinderen, Dus kinderen die lang in Nederland hebben gewoond en met het gezin zijn uitgezet. Mensen ja, minstens zes, zeven jaar waarschijnlijk dan. Ja. ja. ja. En Mariam, een ander meisje van een gezin dat naar Afghanistan is teruggestuurd... wilde niet geïnterviewd worden, maar ze schreef wel een brief... die door een nichtje in de documentaire wordt voorgelezen. Het doet heel erg pijn dat ik T2 in Nederland herinner. Ik ben heel erg boos op de regering van Nederland. En ook ben ik heel erg boos op mijn Verdonk omdat zij onze gelukkigheid van ons weg hebben genomen. Soms denk ik wel van, waren we maar anders... zodat wij al die moeilijkheden nooit tegenkwamen. Toch nog hopen we dat alles goed zal worden. Zie je dit soort woede en verdriet veel terug bij die kinderen? Ja, bij, bij bijna alle kinderen. Uh, alleen niet bij Ali dus, in, in Afghanistan... Maar bijvoorbeeld uh, Rita uit Angola, die in Breda geboren is. Tien jaar in Nederland heeft gewoond. Tien jaar? Ja, tien jaar. Ja. Dat is eigenlijk een Nederlands kind eigenlijk. En, uh, uh, ze, het zijn allemaal Nederlandse kinderen. Maar dan zie je dat ze erg boos is. En het heeft ons erg veel moeite gekost om haar te interviewen. Ze wilde niet geïnterviewd worden. En ze wilde eigenlijk niet praten. Ze praten ook uh, niet uh, met, haar, uh, met haar broer en haar uh, zusje. Ze is eigenlijk constant boos en verdrietig en teleurgesteld. Nu eigenlijk. jullie aandacht aan die kinderen besteden en aan de gezinnen daarvan... Ja. Dus ben je niet bang dat ze valse hoop krijgen op terugkeer... Nou ja, dat, dat gevaar, dat, dat, dat, dat, dat dreigt natuurlijk. Maar daar hebben we ook uh, van tevoren met die mensen ook uh, uh, heel uh, eerlijk over gesproken. In ieder geval, we zijn heel open geweest van... joh, luister eens, als je diep in mijn hart kijkt... dan zou ik graag willen dat, dat, dat jullie terug worden gehaald. Maar daar gaan wij niet over. Daar gaat de politiek over. Wat wij kunnen doen is een eerlijk en integer beeld neerzetten... En dan is het aan de politiek wat ze daarmee doen. Want zij hebben gewoon pech gehad, omdat er nu wordt gesproken over een kinderpardon. Ja, nou dat is het. Het kinderpardon is voor mij ook een soort schuldbekentenis, dat we het eigenlijk jarenlang niet goed hebben gedaan. Uh, en uh, de kinderen die ik heb opgezocht, die zijn eigenlijk de getuigen van het beleid wat eigenlijk heeft gefaald. Want uh, we hebben jarenlang eigenlijk niet naar het belang van het kind gekeken als het gaat om asielprocedures. Ja. En als zij in Nederland uh, waren geweest, dan hadden zij uh, denk ik wel, nou dan hadden ze zeker onder het kinderpardon, waren ze zeker onder het kinderpardon gevallen. Heb Dat je al een voorvertoning duur. laten zien aan, aan politici? Ja, we hebben afgelopen vorige week, afgelopen maandag hebben we, of vorige week maandag hebben we een, een debat gehad in in Den Haag, in de Humanity House. En daar hebben we aan een aantal Kamerleden uh, een, een soort korte viewing uh, gegeven en hebben we erover gedebatteerd. Nou ja, de, de mensen waren erg geschrokken ook. En, uh, en de SP, uh, in ieder geval en Gesthuizen van de SP, heeft uh, gezegd... Uh, dat, ze, dat uh, het goed zou zijn als Teven toch een keer goed naar die zaken zou kijken... om uh, misschien alsnog die kinderen nog terug te halen naar Nederland. Dus dan zou Teven eigenlijk zijn discretionaire bevoegdheid moeten gebruiken. Het zijn geen vrolijke documentaires die we te zien krijgen, hè? Hoeveel krijgen we er in totaal? Vanavond deel 1? Of morgenavond? Ja, morgenavond deel, deel 1. Het, het is een vierluik, dus het zijn vier delen. Uh, het is inderdaad niet vrolijk. Uh, deel 2 uh, gaat over wat doet angst met kinderen. Uh, angst van onzekerheid, uh, angst van een lange asielprocedure. Deel 3 uh, gaat over het beleid wat we hebben gevoerd afgelopen jaar. En deel 4 gaat over uh, het schenden van kinderrechten. Um, want in de asielprocedure uh, wordt er eigenlijk nauwelijks of bijna niet naar het belang van het kind gekeken. Programmamaker Sinan Kandover, de schijnende vader documentaire serie uitgezet, uh, waarin die uitgezette asielkinderen opzoekt in het land van herkomst. Morgen dus de eerste aflevering op Nederland 2, om kwart over negen. Sinan, hartelijk dank. Dank je wel. Dit is Radio 1. Half twaalf geweest, dit is Dorald Meegens met het NOS Journaal. Michael Rasmussen is tijdens de ronde van Frankrijk van 2007... terecht ontslagen door zijn werkgever, de rabo wielerploeg Het heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. Deze renner had gelogen over zijn verblijfplaatsen voor die tour. Wellicht om dopingjagers te ontwijken. Eerder had een rechter in Utrecht bepaald... dat er niet genoeg grond was voor ontslag op staande voet. Rasmussen, die ruim 5 miljoen euro eiste... moet het grootste deel van een schadevergoeding van 7 ton terugbetalen. De linkse activiste Sini Strikwerda is op 91-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste voorzitter van het comité Kruisraketten Nee. Haar familie heeft haar overlijden bekendgemaakt via het ANP. In de Tweede Kamer is de oppositie kritisch over de oproep van PvdA-leider Samson om geld te laten rollen. Pensioenfondsen, banken, woningcorporaties en beleggers, maar ook particulieren, moeten weer gaan investeren en geld uitgeven, zegt Samson. Ze moeten daarbij geholpen worden door het kabinet, vindt hij. D66 wil eerst meer duidelijkheid voordat mensen worden aangespoord om meer geld uit te geven. Ook SP, SGP en ChristenUnie zijn kritisch. En de oudste dochter van Nelson Mandela heeft de familie bijeengeroepen voor overleg, meldt de Zuid-Afrikaanse krant De Soweten. Het familieberaad is in Qunu, het geboortedorp van Mandela in de Oostkaap. Sinds zondagavond is duidelijk dat de toestand van Mandela kritiek is. Dat zijn de hoofdpunten. Met Felix Murders. Zometeen Milieudefensie tekent niet voor geheimhouding over schalugas. Schaliegas. En mogen zware journalistieke middelen ingezet worden voor amusementsprogramma's. Ik had u daarover een debat beloofd, maar of dat een debat wordt, is nog maar zeer de vraag. Hier is Crystal. Ze deed haar opleiding in Rotterdam aan het conservatorium... en daarna aan de popacademie in Enschede. En ze maakt cd's en singles. En dit is de meest recente Circles. Het Hoge Rechtshof in de Verenigde Staten komt vandaag of morgen... met een uitspraak in een geruchtmakende zaak... over discriminatie van getrouwde homo's stellen. De 83-jarige Edith Windsor moest na het overlijden... van haar Nederlands-Amerikaanse vrouw... ruim 363.000 dollar aan erfbelasting betalen... Als ze met een man getrouwd was, had ze die belasting niet hoeven te betalen. De wetgeving in de VS is enorm onrechtvaardig, vindt Martha McDavid pugh van de Democrats Abroad in Nederland. Goedemorgen, mevrouw McDavid. Goedemorgen. Over welke wet gaat het? Nou, het gaat over de Defensive Marriage Act. Dat dus is een wet die, uh, nou, die al... ...bijna twintig jaar uh, staat. En dat uh, zegt dat een huwelijk alleen erkend wordt in de Verenigde Staten... ...als het een man, één man en één vrouw is. Dus dat er geen federale rechten toegekend worden... ...aan uh, een huwelijk van twee vrouwen of twee mannen. Maar nou is er toch al sprake van het homohuwelijk... ...in diverse staten in de Verenigde Staten. Ja, dat klopt. Hoe zit dat dan? Ja, er zijn twaalf staten waar je nu kan trouwen. Dus je hebt lokale rechten, zeg maar. Maar de, de meeste van de rechten, 11, meer dan 1100 rechten die federaal zijn... zoals Social Security, immigratie, uh, belasting, erfen... zijn allemaal federaal rechten. En die, uh... Dus deze wetgeving gaat boven de rechten van de staten? Precies. En in deze zaak gaat het over betaling van erfbelasting... wanneer een van de partners overlijdt. Stel nou dat de partner die overblijft uit het buitenland komt. Wat zijn dan voor hem of haar de gevolgen? Uh, nou, je wordt niet erkend als een uh, familielid. Dus, uh, nou bijvoorbeeld, ik ben getrouwd met een Australische vrouw. We wonen in Nederland. Uh, Ons huwelijk is daar niet erkend. Dus dat betekent dat ik niet in mijn eigen land kan wonen met mijn vrouw. Dus U ik kan niet in Amerika wonen? Nee. Nou, alleen. Als <laughs> we gaan scheiden, kan dat wel. Maar ik kan er niet, uh, daar niet naartoe halen. Dus dat is wel heel, uh, nou ja, heel erg lastig. Maar je kan wel voor een paar maanden met haar gaan wonen ja, naar, ze En kan dat als zij als weer toerist. terug gaat? En al, ja, als toerist. Ja, ja, maar als ze zien dat ze getrouwd met mij is, dan kunnen ze zeggen: Nou, dat is veel te veel risico dat ze uh, illegaal in het land gaan verblijven. Ze kunnen ha haar altijd weigeren. Dus uw Australische partner is illegaal op het moment dat ze met u daar in Amerika zou wonen, terwijl u daar graag zou willen wonen, waarschijnlijk? Ja, ik zou er graag willen wonen. En ze is illegaal op het moment dat ze langer blijft dan een toeristenvisum voor drie maanden. Ja. En op het moment dat er nou uitspraak wordt gedaan door dat hoge rechtshof, dat een uitspraak die positief is in de richting van homo's en, en lesbiennes... wordt dan de wet gewijzigd? Hoe zit het dan? Ja, het is alsof die wet nooit bestaan heeft. Dan uh, is een huwelijk een huwelijk, zeg maar. Twee mannen, twee vrouwen, man vrouw. Het is allemaal hetzelfde... Dus dat maakt een enorm verschil natuurlijk voor uh, nou, de veel Amerikanen die in het buitenland wonen... omdat ze niet hun uh, partner uh, naar Amerika kunnen halen. En op het moment dat dat gebeurt, ver verhuist u onmiddellijk naar Amerika? <lacht> nou, het is een iets langer proces. Uh, ja. We hebben al een green card aangevraagd. Het is dus afgewezen en we zijn nu in beroep. En op het moment dat, uh, dat uh, de wet verandert, dan uh, kan dat doorgaan. En dat is een proces van bijna een jaar. Dus uh, dat willen we graag doen. Enig idee wat president Obama vindt van deze wet? Nou, hij heeft al uh, gezegd dat hij het uh, unconstitutional vindt. Uh, hij verdedigt het niet, ook niet. Uh, dus uh, ja, hij vindt dat het gewoon in strijd is met uh, de fundamentele waarden van de Verenigde Staten. Dus de president vindt de wet ongrondwettelijk? Precies. Nou, ja. dan kan het Hooggerechtshof of alleen nog maar een positieve uitspraak doen <laughs> in uw richting, toch of niet? Nou, ze zijn zeker verdeeld. Er zijn, uh, er zijn rectors die vinden dat uh, de grondwet. Uh, ja, zoals het geschreven was in uh, 200 jaar geleden, uh, moet staan. Dat het dus niet in het licht van de moderne ontwikkelingen uh, geïnterpreteerd moet worden. Nou, uh, u hoopt er het beste van en ik ook. Martha McDavid pugh van de Democrats Abroad in Nederland. Hartelijk dank. De gids. Ik ga het hebben over schaduwgas. U weet wel, een gas dat onder hoge druk en met behulp van chemicaliën... gewonnen kan worden uit diepe steenlagen. Deze zomer moeten de resultaten van een onderzoek verschijnen... over de voor- en nadelen van deze omstreden methode. Een klankboordgroep volgt het onderzoek en beoordeelt het conceptrapport. En minister Kamp eist van die klankboordgroep geheimhouding. En wie daar niet aan meewerkt, krijgt dat conceptrapport niet te zien. Vannacht verliep het ultimatum van de minister. En Milieudefensie, lid van die klankbordgroep, heeft niet getekend. En bij mij zit Geert Ritsema, de schadigas-expert bij Milieudefensie. Meneer Ritsema, een goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week donderdag eiste economische zaken geheimhouding. Enige idee waarom? Ja, dat blijft speculeren. Hè. We hebben dat conceptrapport uh, nog niet gezien. Daar wordt overigens al uh, ruim een jaar aan gewerkt. We hebben nog steeds niet. Uh gezien wat er nou in staat. Dus als leden van de klankbordgroep tasten wij eigenlijk ook in het duister. Maar ja, ik kan er wel over speculeren. En dat rapport had er al lang moeten zijn, althans de conceptversie. Waarom krijgen we het niet? Ja, blijkbaar staat er iets in wat de minister niet wel gevallig is. Dat, dat, dat concludeer ik hieruit. Hè. Bijvoorbeeld, uh, de conclusie zou kunnen zijn... Uh, we weten niet precies wat de risico's zijn... of er zijn toch meer risico's dan we dachten... Nogmaals, dat blijft gissen op dit ja. moment, maar wat in ieder geval vaststaat... is dat het, rapport er, het conceptrapport er al lang had moeten zijn, in mei... dat we dat niet gehad hebben en dat we als klankbordgroep dus niet worden geïnformeerd. En nu bovendien wordt er van ons gevraagd tekenen een geheimhoudingsverklaring. Dat heeft u niet gedaan? Nee, omdat de afspraken in het, in het begin die gemaakt zijn heel duidelijk waren. Namelijk, dit proces, die klankbordgroep, waarin we dat onderzoek bespreken... is in principe openbaar. En wij vinden het ook heel belangrijk dat de samenleving euh, nou ja, kan meekijken en meedebatteren over de ontwikkelingen. Maar wie heeft dat precies afgesproken? Alleen die klankbordgroep? Of het... ook de minister van Economische Zaken, de heer Kamp? Nou ja, het is, het is afgesproken in de klankbordgroep waar zijn ambtenaren bij zitten. He, en die ambtenaren maar... hebben toen gezegd: ja, het is openbaar? Dat is in de notulen vastgelegd. En ja, dat is dan een afspraak die je met elkaar maakt. Ik neem aan dat de minister ook wel eens meekijkt. Hij is in ieder geval politiek verantwoordelijk. Zit u nou nog of zat u in de ja, Dat Wij hebben gezegd, wij tekenen geen geheimhoudingverklaring. Want we, vind, we vinden dat dit debat niet in de achterkamertjes moet worden gevoerd, maar publiek. En ja, welke conclusie... Het ministerie daaraan verbindt, weten we niet. Ze hebben gezegd, als je die verklaring niet tekent, word je niet meer uitgenodigd. Dus dan word je eigenlijk uitgesloten van het verdere gesprek binnen die klankbordgroep. En bent u de enige uit de klankbordgroep die deze geheimhoudingsplicht niet wil tekenen? Nee, uh, ook de bewonersorganisaties. Uh, er zijn nogal veel mensen in het land... Zijn ongerust over die boringen hè, in Brabant, in, uh, in Flevoland, uh, in Gelderland. Dus die hebben die verklaring ook ja, niet betekend. En bovendien hebben de provincies Brabant, Limburg en Zeeland gezegd... wij stappen eruit. Dat was gisteravond. Dus eigenlijk is die hele klankbordgroep nu uit elkaar gevallen. En ja, loopt minister Kamp eigenlijk vast? Want de bedoeling van dit proces was om vertrouwen te creëren... in de besluitvorming. Nou, Ik denk dat dat mislukt is... Maar het gevolg is wel dat u niks meer te horen krijgt van wat er nou precies in dat conceptrapport staat. Nou ja, uh, kijk, we zijn vanaf het begin af aan betrokken geweest bij dit uh, hele verhaal. En uh, we hebben dus wel invloed gehad op de, op de opzet van het onderzoek, de Terms of Reference. Yeah. Aanvankelijk waren we heel tevreden, er waren 52 vragen opgesteld uh, op, net na een consultatie met allerlei betrokken organisaties... En dat waren goede vragen, vonden wij. Maar toen vervolgens werd het onderzoek gestart... en toen zei het ministerie ineens... ja, maar een aantal van die vragen die halen we eruit. Die gaan we niet onderzoeken. Waarom dan? Welke vragen waren dat? Nou, dat waren met name vragen over... welke invloed heeft dat schaliegas? Nou, als je dat zou gaan opboren hè, in Nederland... Uh, op de ontwikkeling van duurzame energie, op windenergie, op zonne-energie. Nou, dat antwoord is vrij duidelijk, toch? Of niet? Nou ja, wij denken dat het antwoord zou, zou zijn... Uh, dat gaat de ontwikkeling van windenergie en zonne-energie afremmen. Maar goed, die vraag mocht dus niet onderzocht worden. En welke de, vraag van meer niet? Uh, nou, de vragen naar de kosten van de milieuschade. En er wordt wel gekeken naar mogelijke schade... maar wat kost dat dan voor de samenleving? En we hebben net het afgelopen weekend... is er een verklaring uitgebracht door 55 hoogleraren... die zeggen dat de kosten... Van die winning, de schade die het aan kan richten, wel eens vier keer zo groot zou kunnen zijn als de opbrengst. Dus de eilandbeweging en vervuild drinkwater, dat soort dingen. Wat zouden we daar zaken, aan denken? Ja, ja je, weet, je, je hebt ook gezien dat de waterleidingbedrijven hè, uh, heb, en de bierbrouwers ook uh, hebben gezegd, ja, wij, wij maken ons grote zorgen over de risico's voor drinkwater, want je pompt chemicaliën de grond in. Ja, en een deel van die chemicaliën, die, je weet niet waar ze blijven. Maar wie verricht dat onderzoek voor het ministerie? Dat onderzoek uh, wordt verricht door drie ingenieursbureaus. Dat is Witteveen en Bos, Arcadis en Fugro. En, nou, en ook daar hadden wij een probleem mee met de keuze van die bureaus. Omdat twee van de drie bureaus, Arcadis en Fugro... Uh, tot over hun oren in de schaliegaswinning zitten. In Amerika, uh, dat zeggen ze ook zelf... zijn ze betrokken bij alle grote schalingasboringprojecten. Maar toch bent u blijven zitten in die klankbootgroep op dat moment? Ja, omdat we dachten, uh, nou, we willen het een kans geven. En uh, we hebben ons over die bezwaren heen gezet. Ja, tot... Dat het, uh, hebben we ook geaccepteerd dat er dus een enorme vertraging was met het conceptrapport. Dat we daar ook geen duidelijke verklaring voor kregen. Waarom was die er vertraging er? Maar dan. Uh, gisteren werd ons een soort ultimatum gesteld. Tekent u maar even bij het kruisje dat u alles vanaf nu geheim houdt. Uh, met andere woorden. Kamp wilde tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen, eenzijdig. En toen ja. hebben we gezegd, nou, nu is voor ons de maat vol. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen. En wij tekenen niet. Nou ja, als dat... Tot de consequentie heeft dat we uit die klankbordgroep worden gezet, dan is dat heel betreurenswaardig. Maar wij laten ons niet chanteren en onder druk zetten om nu in de achterkamertjes een debat te gaan voeren over iets waar juist de hele samenleving op dit moment over wil discussiëren. Maar u heeft niet het gevoel dat u zichzelf buiten spel zet? Nee, absoluut niet. Ik denk eerder dat Kamp een probleem gaat krijgen, omdat hij geen draagvlak meer heeft voor dit onderzoek. En ik denk dat wij, uh, ja, dat dit eigenlijk een signaal is ook voor, voor de milieuorganisaties, bewonersgroepen, van we moeten nog harder er aan met onze campagne. Op welke manier? Nou ja, op allerlei mogelijke manieren. He, we, we hebben bijvoorbeeld een petitie gestart. Nou, binnen drie weken hadden we al 15.000 handtekeningen. Dat loopt door. Er zijn in het hele land zijn mensen bezig, bewonersgroepen, milieugroepen, om met hun gemeentebestuur te praten. Er zijn inmiddels 47 gemeentebesturen in Nederland die hebben gezegd, wij willen schaligas vrij blijven. Er zijn 55 hoogleraren die hebben een manifest uitgebracht dat tegen de boringen zijn. Nou ja, en ga zo maar door. Gaat ik denk u zinnen dat... op acties? Nou, ja, zeker. Er komen... We zijn al bezig met acties, maar dat wordt alleen maar groter. En ik denk dat deze beweging wel eens groter zou kunnen worden... dan de beweging tegen kernenergie in de jaren 70. Zo leeft het onder de bevolking van Nederland. Ik ben benieuwd, het het meemaken. Geert Ritsema van Milieudefensie over de geheimzinnigheid... rond het onderzoek naar de winning van schaliegas in Nederland. Met dank. Het Swansea en Wales. Ze heten The Stories en ze bezongen Evangelina. Dat moet wat zijn zeg. Uit uh, 2008. We gaan bellen met de drie grote uitvaartondernemers. Dat is Monuta, Jarden en Dela. We gaan nu vertellen dat we een overlijdensgeval hebben... en vragen of ze langskomen. Ja, en volgens mij is dat de enige manier om erachter te komen... hoe zo'n gesprek echt gaat. Het is zover. We suggereren dat vandaag Lex is overleden. Een fragment uit het waardeprogramma Rambam... waarin werd gedaan alsof een van de medewerkers was overleden. De makers van Rambam zetten regelmatig een verborgen camera in... en nemen telefoongesprekken op. En ook programma's als de Keuringsdienst van Waarde... en de Rekenkamer maken gebruik van dit soort journalistieke middelen. Alleen zonder adequate verantwoording. Althans, dat schrijft communicatieadviseur Rob Okhuizen in de Volkskrant. Hij zit hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En nu gaat een discussie met mediaadvocaat Jens van den Brink. Wat is er mis met die verborgen Kamer in Rambam, bijvoorbeeld? Nou, je hebt, je, je hebt een opmars van het genre van journalistiek en entertainment. Hè. Ja, hier we daar van de Rekenkamer, die zei we nemen een journalistieke vraag en die combineren we met entertainment. Dus je pakt eigenlijk een maatschappelijk thema of een maatschappelijke vraag en dan gooien ze toch een soort bananensplit achter een aanpak eh, tegenaan met middelen die tegelijkertijd hele zware journalistieke middelen zijn. Verborgen Kamer, opnemen van telefoongesprekken, undercover-operaties. Als je dat doet, dan moet je daar wel heel wel overwogen mee omgaan. Omdat je personen kunt kwetsen, beschadigen, organisaties kunt beschadigen. En zodra je dat doet, hè, dan, dan moet er iemand kunnen bepalen... is dat terecht, ja of nee? En kunnen mensen dan ook ergens klagen? Maar dan kan je toch altijd klagen bij de Raad voor de Journalistiek bijvoorbeeld? Ja, ja dat, dat is het uh, aangewezen orgaan om dat te doen, de Raad voor de Journalistiek. Dat is een vorm van zelfregulering, wat je alleen dan ziet bij, bij dit soort programma's. En Rambam is daar een voorbeeld van. Als je dan naar de Raad voor de Journalistiek gaat, zegt men... De Raad van de Journalistiek gaat daar niet over. Wij zijn namelijk geen journalisten, maar wij zijn entertainmentmakers. Dus eigenlijk zijn wij gewoon Frans Bouwer met bananensplit. En de Raad van de Journalistiek heeft er niks over te zeggen. En Olaf van Haperen, met wie ik dit artikel heb geschreven... en ik vind eigenlijk dat je niet wanneer je uitkomt van shirtje kunt wisselen... en dat je de ene keer zegt van ik ben een journalist... en ik sneed zware maatschappelijke thema's aan... en daarom mag ik die middelen ook inzetten. En als je dan niet uitkomt, hè, dan schakel je over als een stoplicht. En dan zeg je ineens van nee hoor, ik ben toch gewoon uh, bananensplit. Ja, ja, dat, meneer van den Brink, goedemorgen. Goed. Heeft u wel eens meegemaakt? Wat Rob Okhuizen hier net beschrijft. Ja, goedemorgen. Uh, ja, ik, ik maak het regelmatig uh, mee. Maar dan aan de andere kant. Ik treed best wel voor media op. En zo ook voor uh, een aantal van de programma's waar uh, meneer Okhuizen over uh, klaagt. Ik heb even gekeken en ik begreep over dat meneer Okhuizen en uh, de advocaat waarmee hij dat artikel hebben uh, geschreven... ook uh, betrokken zijn hierbij. Uh, meestal... Uh, hoor je dat er dan bij, maar uh, kl klopt dat inderdaad... dat u uh, deze uitvaartorganisaties heeft bijgestaan? Ja, dat, dat is juist. Dat is juist. Ja. Ja, ik geloof uh, trouwens dat, ik, dat u en ik ook wel eens met elkaar hebben het samengewerkt... voor het, het algemeen, algemeen. dagpas. Ah, niet was, te veel of... van het goede. Gaat u door, meneer Van der Brink? Um, ja, ik denk um, dat het niet zo is dat uh, uh, programma's... die um, entertainment en uh, journalistiek, als dus je het zo wil noemen... Uh, door elkaar mengen uh, dat die maar alles mogen doen. Uh, dat is ook niet zo. Er komen uh, met enige regelmaat komen dat soort programma's gewoon voor de rechter. Uh, en dan kijkt de rechter daar gewoon naar met de regels die ook gelden voor, uh, voor andere media. Uh, en dan hangt het gewoon van de omstandigheden af of je bijvoorbeeld... Uh, onder valse voorwensen een interview met iemand mag hebben. Uh, er is bijvoorbeeld recent een, een andere uitzending van Rambam voor de rechter geweest... waarbij ook uh, onder valse voorwensen iemand was geïnterviewd. En daarbij zei de rechter... Uh, nou, of dat mag, ja of nee, dan moet je kijken naar de omstandigheden. In dit geval uh, mocht dat gewoon. En dat was volgens de rechter gewoon uh, sprake van zorgvuldige journalistiek. En uh, dat punt bij de Raad voor Journalistiek... ja, dat is denk ik een kwestie van definitie... Uh, waar je misschien naar zou moeten kijken bij de Raad voor Journalistiek. Maar mag ik eerst even het, het ja. eerste punt van voor u voorleggen, meneer Van der Brink? Want je kunt altijd naar de rechten stappen, meneer Okkenhuizen. Ja, dat is correct. Maar als je kijkt in Nederland naar, naar de journalistiek, journalistieke uiting... hebben we gekozen voor zelfregulering. Hè. Dat, dat heeft dat de media zichzelf ook opgelegd. Ja, je kan de ook... rechten. Ja, natuurlijk. Maar elke zichzelf respecterende journalist heeft zich ook eigenlijk onderworpen aan het oordeel van de Raad voor de Journalistiek. Dus dat is eigenlijk het aangewezen loket. De rechter is vaak veel terughoudender, omdat die Raad voor de Journalistiek bestaat. He, zegt die rechter, er is zelfregulering, dus daar kijk ik toch eerst maar even naar. En ten tweede gaat het ook vaak over grondrechten, zoals vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting, waardoor die rechter ook heel terughoudend is. Dus op het moment dat je het verliest bij de Raad voor de Journalistiek, of dat de Raad voor de Journalistiek zegt, ja, hier gaan we niet over, want Rambam is een amusementsprogramma, dan hebt u bij de rechter al bijna geen poot meer om op te staan? Lijkt het zo? Nou, dat, dat, dat is minder kansrijk. Je hebt dan ook alweer veel meer aandacht getrokken natuurlijk... als je naar de rechter gaat. Dat vinden programma's misschien soms ook fijn... want dan, dan trek je toch meer aandacht. En als je toch al gekwetst of beschadigd voelt... dan vind je het natuurlijk niet fijn om nog meer aandacht en vuur te trekken... Meneer om van door de Brink, naar de rechter te gaan. Uw reactie ja, denk uh, dat klopt niet helemaal wat hier nu uh, gezegd wordt. Het is niet zo dat de rechter uh, kijkt naar de Raad van Journalistiek en uh, zich daar dan uh, uh, ja, dat oordeel overneemt. Integendeel, de rechter zegt juist heel expliciet uh, tot aan de Hoge Raad toe. Dat is een aantal keer heel, heel duidelijk bepaald. Uh, de Raad heeft zijn eigen regels, dat is meer een ethisch orgaan. Um, en wij hebben onze, onze eigen regels. En wij kijken bijvoorbeeld naar grondrechten. als de vrijheid van meningsuiting. het recht op privacy. dat ja. soort uh, rechten. Maar meneer Van der Brink, wat vindt u nou in van... zo'n algemeenheid van dit soort programma's? Uh, uh, meneer ik vind, ook, zegt... ik vind het zelf als kijker ook ontzettend leuk om naar het kijken. Dat je het maar niet meneer Ookhuizen zegt dit... dat het amusementsprogramma's zijn. Het zijn nou, geen. Ik vind het, ik vind het heel leuk om, uh, om ook satire te mengen. Met, uh, uh, met het onderzoeken van dingen. En dat maakt het behapbaarder. En, uh, uh, en uh, ja, ik vind dat humor... Uh heel leuk is om, om, om nieuws te brengen met humor. Uh, ja. Dat voegt heel veel toe. Dus, ik, ja. vind, dus ik denk dat dit soort programma's heel welkom. kan zijn. Ja, dat ik, moet ik, gewoon ik, zo vind... gebeuren, maar dat ja. doen deze programma's volgens mij ook. Ik vind, ik vind trouwens wel lollig dat, dat Rambam, of zo'n programma, zodra ik kritiek komt, een advocaat inzet, in plaats van dat ik met de makers van het programma kan debatteren. Maar goed, dat was vrij defensief te noemen. Maar u zegt het is, het is entertainment en journalistiek, maar Rambam, he, toen, toen ze gedaagd werden voor de Raad van Journalistiek, zeiden ze, wij zijn geen journalisten. Wij zijn entertainment, wij zijn puur entertainment. En dan gaat de Raad hier niet over. Nou, ik, ik blijf van mening dat je dan ook wat terughoudend moet zijn met de middelen die je inzet omdat het echt organisaties en personen kan beschadigen. En je hoort bij journalistieke principes hoort ook het bewaren van een machtsevenwicht, ook, hè, waar macht is hoort controle te zijn. En de Raad voor Journalistiek is daar het aangewezen orgaan voor, waarbij ik ook vind dat de Raad voor de Journalistiek minder terughoudend dan mag zijn bij het geven van een oordeel. U, u, u richt uw pijlen eigenlijk meer op de Raad voor de Journalistiek nog dan op dit soort programma's. Nou, wat, wat ik heel dapper zou vinden is als de makers van dit soort programma's uh, duidelijke kleur zouden bekennen van wat ben ik nou? Ben ik nou een Entertainment maken of journalist. En Meneer van der dus de Brink, waarom doen ze dat niet? Ik zou niet weten waarom ze dat zouden moeten doen. Het is natuurlijk net alsof je offline of online bent. Dingen worden gemengd. Um, en, uh, en dat is heel goed. En ik weet niet waarom je in een bepaald vakje zou moeten worden geplaatst. En dat is voor de rechter ook niet zo'n probleem. Misschien dat het bij de Raad van justitie ligt. Dat inderdaad anders zijn dus die definities heel belangrijk. Bij de rechter geldt dat niet... Um, he, die kijkt gewoon naar het geval, die kijkt naar de omstandigheden... en die kijkt of uh, de journalisten zorgvuldig hebben, ge hebben gehandeld. En uh, nogmaals, heel vaak komen dit soort programma's voor de rechter. En uh, ja, soms winnen ze, soms verliezen ze. Maar, nee, maar ja, die mensen zeggen we, zeggen, we zijn die geen de journalisten. Die zeggen ze en... zodra het voor de rechter of voor de raad komt. Zeggen ze, we zijn helemaal geen journalisten. En dan, dan is de vraag, waar, waarom zeg je, we pakken journalistieke vragen en die combineren met entertainment? Nou, dan dan het gaat het puur om commerciële scoringsdrift. De zaak, bij de Raad van Journalistiek was ook de verkeerde partij gedag, ge, ja, gedagvaard, voor de Raad uh, uh, gedaagd, etc. Dus het ligt allemaal iets genuanceerder. Ik denk dat we daar niet de tijd voor hebben om daar nu allemaal op in te gaan. Maar in het algemeen uh, vind ik het heel welkom dat satire wordt gemengd in dit soort programma's waarbij uh, dingen worden onderzocht. Uh, en ik denk dat dat het voor de kijker heel aantrekkelijk is. En dat is ook iets dat de rechter meeneemt. Dat, dat mogen media ook doen. Meneer is er is je... nog één ding. Uh, de Raad voor de Journalistiek moet hier ook uitspraken kunnen doen... Uh, over amusementsprogramma's. U zei dat al een beetje in een tussenzin. Hm. Zodra zo'n programma zegt dat er journalistieke vragen in het spel zijn... en dat ook claimen, moet de Raad voor de Journalistiek... Zich zichzelf daar ontvankelijk kunnen verklaren. Er zijn natuurlijk ook journalistieke programma's of omroepen... die de Raad überhaupt niet erkennen. En dan nog zegt de, doet de Raad vaak een uitspraak... Korte die reactie die van er van de kan doen. Ja, dat, dat, ik vind dat altijd een hele lastige kwestie. Ik vind die hele definitiekwestie sowieso een beetje, uh, een beetje ingewikkeld. En uh, misschien zou het beter zijn als de raad wat minder aan definities hangt. Rob Okhuizen, hij is communicatieadviseur en Jens van der Brink advocaat. Beiden in discussie over de functie van de raad van de journalistiek. Wanneer ze nou wel of niet moeten oordelen. En vooral over de functie van amusementsprogramma's die aan journalistiek doen. Een rustig televisieavondje vanavond. Uh, de led Maris Janssons is de hoofdpersoon in close-up. En Janssons is chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam. Dat weet u natuurlijk. En in dit portret bezoekt hij voor het eerst sinds 1951 zijn geboortehuis in Riga. Ik neem aan dat er ook heel veel mooie muziek te beluisteren is. Close-up om 11 uur op Nederland 2. En houdt u van te maar bent u Engeland en Nederland wel eens zat... dan kunt u terecht bij Rond de Wereld in 80 Tuinen. En die BBC-serie start vanavond uh, op uh, België 1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 dag tot dag via Nederland 1, nos.nl en elke toerdag vanaf 2 uur Radio Tour de France. Ah, lekker gewoon hier blijven hoor. Wat hier gebeurt het? Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. En keuze kun kunnen maken? Ja, een espresso. Een cappuccino. Een cola met chocolade, Oh, doe maar een nee, nee, Een munt mintteas voor je. Met wagen. graag met, met een rietje bij.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 Samen hebben we een elektrische fiets gemaakt... waarbij de motor niet in het wiel zit, maar in het midden van de fiets. Direct op de trapas. Dat zorgt voor een hele directe aandrijving en een superstabiel gevoel. Kijk, daar is over nagedacht. Ontdek jouw ideale elektrische Sparta. Doe de test op sparta.nl. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Groenten verbouwen in de dorpsmoestuin? Samen met je buren het groen in de wijk verzorgen?